Jelle met het NOS-journaal. NOS-verslaggever Robert Bas is op bevel van de rechtercommissaris... in Rotterdam in gijzeling genomen... omdat hij geen vragen wil beantwoorden in de lopende strafzaak... over de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Robert Bas zit in elk geval tot maandag vast. Hij wilde vanochtend bij het verhoor geen inhoudelijke antwoorden geven... om zichzelf en een bron te beschermen. Met de gijzeling wil de rechtercommissaris hem dwingen... alsnog een verklaring af te leggen...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 Sinds 2014 zit hij een levenslange gevangenisstraf uit wegens separatisme. Naar schatting 1 miljoen Oeigoeren in China zitten vast in interneringskampen. Het Europees Parlement kent elk jaar de Sakharovprijs toe aan mensen of organisaties... die strijden voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. En rundveehouders moeten vanaf 2020 een bijdrage per geslacht of geëxporteerd rund betalen... voor het Diergezondheidsfonds... Daarmee wordt de preventie en bestrijding van dierziekten betaald. De bijdrage voor een geslacht rund is ongeveer 2,40 euro en 35 cent voor een kalf. Schapen, geiten, varkens en pluimveehouders betalen deze heffing al langer. De EU en het ministerie van Landbouw geven ook geld aan het Diergezondheidsfonds.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En... Je kan ze niet zien, je kan ze niet spreken, je kan er niet naartoe. Dat is echt verschrikkelijk. In 2003 werden haar dochters ontvoerd door haar ex-man. Ze heeft ze al jaren niet meer gezien. Het doet hartstikke pijn. Het doet echt heel veel pijn. Machteloos ben je ook natuurlijk, want ja, je wilde er naartoe, je wilde ze zien, je weet niet waar. Haar ex-man vloog vorige maand samen met de twee dochters naar Brussel. Daar werd hij gearresteerd. Daar is hij opgepakt, wegens, omdat hij gesignaleerd staat, wegens kinderontvoering. Uh, hij heeft nog gezorgd dat die meiden contact hadden met een vriend van hem... en dat ze opgehaald werden door die vriend... En in een taxi gezet en naar Breda. En daar zitten ze ergens. De kinderbescherming heeft de zaak in behandeling en probeert het contact te herstellen. Ze zijn nu uit huis hier geplaatst en bij hem, bij zijn familie in Breda geplaatst. En dat, dat hopen we, dat vonden ze te niet te doen. Want uh, ja, het is helemaal geen goed iets dat ze daar zitten. Ze zitten daar al 15 jaar in die, in die omgeving. En dat is juist helemaal niet goed voor die kinderen. Daarom willen ze ook geen contact, ze zijn echt helemaal uh, uh, geïndoctrineerd. Uh, ze willen niet contact met me hebben, ze zijn boos op mij, alleen omdat hun dat influisteren. en dat moet gewoon verbroken worden door, door ze ergens neutraal op een neutrale plek uh, te laten leven, te laten uh, wonen. Morgen bepaalt de rechter of de ex-man langer vast blijft zitten. Ja, uh, daar ben ik heel bang voor dat als hij vrijkomt, dat, ze dan, uh, dat hij dan die kinderen meeneemt. En daar ben ik echt wel, echt wel bang voor, ja. Ja, ondertussen zijn de meisjes uh, weer thuis bij jou, Jeannette. Hoe gaat het met jou en de kinderen? Uh, redelijk, ja, redelijk. Uh, het is natuurlijk weer helemaal wennen hè, aan elkaar. Ik bedoel, je krijgt uh, twee, twee meisjes van heel jong gaan weg. En dan krijg je ze als volwassen uh, vrouw weer terug. Dus het is een hele uh, tijdsgat uh, wat, uh, wat ertussen is gekomen. En dat is weer heel moeilijk om op te vullen. Ja. een nieuwe kennismaking in feite. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Want je hebt ze natuurlijk al die jaren niets, niets van ze meegekregen. Nee. En zij niet van jullie. Nee. En, uh, ja, in, in... Ze weten het verhaal nog steeds niet. Nee. Nee. Ja, ze staan er niet emotioneel voor open. Nee. Omdat het nog niet kan. Omdat ze niet begeleid worden. Omdat het vanaf het begin af aan eigenlijk verkeerd is ingestoken. Ja, plus dat uh, natuurlijk... Um, uh, hij is in Brussel met de kinderen aangehouden. Hij heeft ervoor gezorgd. Het is gewoon de omgekeerde wereld. Hij is strafbaar. Hij staat op de Interpol-lijst. Hij wordt aangehouden. En hij gaat regelen waar de kinderen naartoe gaan. Terwijl hij de ontvoerder is en ja. geen recht heeft. Ja. Daar wordt naar geluisterd. Terwijl de moeder in Zandvoort zit. Ik wist niet eens dat ze er waren. Dat wist je niet eens, nee. moet je nagaan. Nee. Je wordt niet eens op de hoogte nee. gesteld. Terwijl, nee, dat jij het zelf gevonden. terwijl het wel had, had moeten gebeuren. Je hebt zeker. zelf heb je nog uit moeten gaan zoeken waar ze zaten. Ja, samen je hebt met zelf Afrikaan. allerlei procedures heb je allemaal op moeten starten daarvoor. Loops. Om, om je recht te krijgen. En, um, Een procedure daar, om daar, de kinderen weer terug te krijgen. Ja, want, ja precies. Ja, ja, want dat, dat de procedure ik. was door hem... via de Raad van de Kinderbescherming... de uithuisplaatsing geregeld. Dus de moeder moest daar uh, tegen ja. voeren. Ja. Ja, ja, precies. En ja, dan is het natuurlijk niet zo gek... Uh, dat de kinderen geen idee meer hebben... waar ze aan toe zijn. Oops. En uh, als, als zij meemaken dat hun vader de, de, de, de, de dirigent is, zeg maar... dat hij uh, het bij het rechte eind heeft en jij niet. Want het zal dan wel, denk ik, hè, dat ze uh -huh. zo reageren. Oh, dat ja. zij ook zo denken van... Klopt. Ja, want anders dan, dan uh, ja. hadden we wel meteen naar mama toegebracht juist, geworden. Juist, dus ja. dat mag jij ze gaan uitleggen. Juist. En dat, dat is natuurlijk dat is iets... Dat, dat, krijg je, dat krijg jij er niet zomaar. Eén, twee, drie aan hun verstand nee. gepeuzeld... Klopt. Dat is ook natuurlijk nog een directe consequentie van de manier waarop jij bijgestaan wordt en waarbij waarop er voor, waarop de Nederlandse staat, zeg maar, overheid, voor jouw rechten opkomt. Ja, da daarmee raak je de kinderen ook. En, en ja, precies. En dat is natuurlijk al moeilijk zat voor kinderen die zo lang in het buitenland hebben geleefd zonder Nederlands contact om weer dat contact te herstellen. Maar in dit geval natuurlijk helemaal. Ja. Sta je daar alleen in? Ja, of zijn dat, ja maar ik bedoel. Wel. Nou, wat ik, wat ik eigenlijk zeggen wil. Uh, je hoort vaker van, van moeders die, die hun kinderen kwijtraken. doordat een vader de kinderen ongevraagd meeneemt naar, het, naar zijn land van herkomst. Mm -hmm. uh, gaat het bij hen ook zo? Zoals het bij jou gegaan is? Ja. Want, want daar horen we nooit wat van. Maar. Ben jij nou alleen in zo'n situatie? Nee. Of maken zij allemaal nee. precies hetzelfde mee ja, in feite? Ja, bijna allemaal maken hetzelfde mee wat je ik meegemaakt heb. contact mee met vijf moeders ook, ja. Ja. ja, ja, ik heb contact met vijf moeders... die eigenlijk door dezelfde problematiek heen gaan. Ze staan, worden, staan ja. ook allemaal in de kou? Ze staan allemaal in de kou, ja. Dan ga ik nu naar José kijken. Ja. Want uh, José, jij, jij hebt het, het rechtboek in de hand. Ja. En dat probeer je met hand en tand te verdedigen voor je, voor je cliënten. Ja. En uh, jij bent nogal uh, tegen dezelfde deuren aangelopen... als waar Je net tegen aangelopen is, maar dan uh, in de rechtbank, hè? Ja, exact. En het is zo frustrerend. Het is, uh, ja, het is met geen pen te beschrijven hoe frustrerend dat is. Want, uh, want uh, ik word uh, dan gevraagd... ik vraag dus al een jaar en negen maanden om het dossier... Ja. Waarom deze strafzaak ook zo lang moet duren... is mij een raadsel. Want uh, er wordt er helemaal niets... wat wij proberen aan te dragen... wordt aangenomen. Dus de uh, rechtbank zegt... het dossier is maar een paar centimeter dik. Daar doen ze dan een jaar en negen maanden over... om dan eindelijk deze strafzaak... op 30 september behandeld te krijgen. En... Uh, ja... daar uh, wordt eigenlijk ook niks in behandeld. Want... Uh, ja, ze hebben geen dossier. Het enige wat in het strafvonners staat is uh, dat, uh, datgene wat uh, cliënten op 27 maart 2018 in een uh, verhoor heeft gezegd. Daar hebben wij erg op moeten aandringen dat uh, dat cliënt eindelijk het verhaal kon doen zodat ze wisten waar het over ging. Want er was nog geen strafzaak. Dus uh, nou, dat hebben ze met pijn en moeite dat opgeschreven. En dat is ook het enige wat je terugvindt in het vonnis. 15 jaar ellende, 15 jaar uh, de minister van Buitenlandse Zaken... de uh, ambassadeur in Cairo aangeschreven. Uh, alles wat je maar kan bedenken, hebben we gedaan. We zijn naar de, de Egyptische ambassade geweest. Daar hebben we een heleboel medewerking van gekregen, overigens. Die heeft zijn ambtsgenoot in Cairo proberen te spreken. Maar uh, ja, die heeft kennelijk geen tijd. Dus het is net omgekeerde wereld. Het is heel vreemd hoe dit uh, al misgelopen. Want cliënten die heeft die rechten en uh, die zijn uh, met voeten getreden. Maar je gaat mij toch niet vertellen dat 15 jaar zaken voeren... Uh, juridisch bezig zijn, uh, het recht halen... dat dat op twee A4'tjes terecht is gekomen? Ja, want dat is nog het uh, vervelende. De officier die kennelijk ook niet echt echt met hart en ziel met de zaak bezig was... door alleen al haar inleidende zin... deze zaak kent alleen maar verliezers. Ik denk, hoezo alleen maar verliezers? Dat geeft aan hoe de officier of het OM in deze zaak staat. staat ja. Dat ze dus inderdaad de verdachte ook kennelijk als verliezers zien. En dan uh, vervolgens uh, eist de officier één jaar gevangenisstraf... terwijl op dit feit negen jaar staat. Want het gaat hier om twee kinderen... Onder de 12, en daar staat gewoon 9 jaar op, en er is genoeg jurisprudentie ook over te vinden mm -hmm. dat het wordt opgelegd, eist de officier maar één jaar. Maar da daarentegen wel toekenning van de schadevoording van 180.000 euro voor moeder, waarvan 150 of 170 immaterieel en, um, en de rest materiële schade, dus was 190.000, ja, 190.000. Dus de officier die was wel mee eens met uh, 180.000 schadevordering voor de moeder. En dan horen wij tijdens de uitspraak dat de rechtbank vindt dat uh, de eis van één jaar geen recht doet aan deze zaak. Omdat het toch wel verschrikkelijk is. Dus dat moet vijf jaar zijn. Maar de schadevordering, dat uh, immaterieel is 25.000 wel genoeg. De rest moet mevrouw maar in een civiele procedure halen wat uh, aanzienlijk geld kost, wat de cliënt niet heeft. Dus, want, uh, Waarvan ze dus eigenlijk al weten dat ze dat niet uh, gaat beginnen... met nee. civiele procedure, want die kan je financieel niet dragen. Nee, terwijl de voordeling goed onderbouwd is... met alle proceskosten die ze heeft moeten maken... eigen bijdragen, declaraties, toevoegingen zijn overgelegd... alles is uitgebreid gedocumenteerd... Heel dik boekwerk. Dat wordt zo aan de kant geschoven met de opmerking. Het is te veel werk om naar te kijken. Te veel werk. Dus uh, ja, dit is echt uh, heel verschrikkelijk. Aan de andere kant denk ik... Uh, maar maar, maar ja. mag dat? Mag, mogen de mensen die, die uh, het, het, het recht uh, handhaven zeggen... dat iets te veel werk is... Uh, dat, ze ja. moeten toch alle, alle omstandigheden tegen elkaar afwegen en in oogenschouw nemen. Dus die moet je toch doorlezen. Dat, sorry hoor, maar uh, ja, je hebt gelijk. Als, een ik een, als, als, als, als mijn kind naar de basisschool gaat en ze zeggen bij groep 5, ja hier stoppen we, want het is allemaal te veel werk. Dat ja. kan toch niet? Of, of... Nee, inderdaad, je hebt gelijk. In feite is dit theoretisch gezien onrechtmatig overheidsdaad. Ja. Dus dat er niet wordt recht gesproken terwijl dat wordt gevraagd. Ja. Uh, maar ja, dat, dat is, blijft gewoon één een, een gevecht wat het al die tijd al is geweest. Om te beginnen met de eerste aangifte in 2003 die niet ja. vervolgd is. Mm -hmm. Waar het gerechtshof ook over heeft gezegd, nee, het goed hoeft niet vervolgd te worden. Dan deze strafzaak waarin cliënten en uh, de raadsvrouw ook helemaal buiten wordt gehouden in strijd met alle rechten die er voor cliënten zijn. Um, ja, en dan nog die schadevordering. Um, ze wordt nergens van op de hoogte gehouden. Um, wat heel frappant en ook schrijnend is... is dat op 30 september op, die, um, op de eindelijke terechtzitting... is door de voorzitter gezegd van uh, nou ja, uitspraak over twee weken... en een meneer die zal er zijn, want er zijn voorwaarden. En toen dacht ik van, oh jee, hier gaat het mis... Want, want? want er waren geen voorwaarden meer. Meneer was al na één maand, was hij om voor mij nog steeds onbegrijpelijke reden ontslagen uit de gevangenhouding. Geschorst oh. uit de gevangenhouding. Want euh, naar achteraf blijkt, moest hij zijn zaken, zijn bedrijf in Egypte, moest hij regelen. <tie> Daarvoor heeft hij ook nog eens een keertje zijn Egyptische en zijn andere paspoort gekregen. Om in de tussentijd zijn zaken in Egypte te regelen. Terwijl meneer zes toegevoegde advocaten hier heeft rondlopen, die de staat ook uh, aanzienlijke kosten. En uh, ja, dat je dat opmerkt en daar dingen over schrijft en zegt dat uh, wordt niet gehoord. En uh, cliënten die, uh, die mag het doen met haar schadevordering. Dat was toevallig. Vanochtend ook op het nieuws dat slachtoffers inderdaad wat dat betreft uh, niet goed uh, worden bijgestaan, verdachten krijgen alles toe, uh, een advocaat. En uh, ja, de slachtoffers die moeten het maar uitzoeken. Maar ja, dit die kunnen is wat echt... slachtofferhulp krijgen en dat is het. En nee, dan moet maar je de ook slachtofferhulp, ja. dat, dat is er dus, dus kennelijk niet. Niet. Nee. Ja, ook niet. Want de rechten van slachtofferhulp, die worden getreden... doordat we uh, geen toegang uh, krijgen tot het procesdossier. Wij kunnen niet zien wie en waarom meneer is geschorst. Wij weten niet waarom die is geschorst. We zien nu in het einddossier, zien we staan dat uh, zijn advocaat zegt dat meneer het moeilijk heeft... omdat hij zijn bedrijven in Egypte moet runnen. Ja, dat zei je. Maar, maar hij, is dus, hij is dus gewoon vrijgelaten. Ja, hij is vrijgelaten hij, en de voorwaarden zijn ingetrokken. Dus toen de uitspraak kwam op 14 oktober... toen wist ik al dat hij dus niet zou komen... omdat hij niet moest komen. Als hij wel had moeten komen... dan had hij meteen inderdaad kunnen gaan zitten. Ja, maar hij is nu dus bij verstek veroordeeld... Nee, nee, nee. Niet? Dus, oh. nee, niet bij Verstek, want hij is op de terechtzitting geweest. Oké. Okay. Dus uh, ja, de uitspraak is 14 oktober gedaan. En uh, twee weken beroepstermijn, dus uh, 28 oktober, dan, uh, dan zal de beroepstermijn verlopen zijn. Maar, dat heb ik gisteren ook uitgevonden, meneer is in beroep gegaan. En, oh? Uh, ja. Want dat, maar is dat voor jullie gunstig of ongunstig? Ik denk dat het wel gunstig is. Want uh, vijf jaar is gewoon te weinig voor deze, dit misdrijf. En dat schadebedrag is natuurlijk ook veel te laag. En, en ook het schadebedrag, dat schadebedrag kan nu goed behandeld worden. Ja. Het zal eventjes duren voordat uh, het Hof deze zaak behandelt. Maar hopelijk uh, wordt er dan recht gedaan. Okay. En daar zijn we volop mee bezig ook. Want de getuigen die meneer heeft mogen laten horen, zijn zussen... die hebben uh, precies dat verklaard wat hij hen heeft gezegd om te ja. verklaarden. ja. En daar hebben we dus uh, gelukkig MyNet, uh, uh, aangifte van Mijneet uh, voor kunnen doen. Ja, Gratis Bij, uh, op kosten van staat uh, naar Nederland gehaald. Ja. Mm -mm -mm -mm -mm. Uh, politie Haarlem was toen niet bereid. Die zei, um, uh, de dames hebben geen Mijneet gepleegd. Want, uh, uh, want ze hebben niet onder Ede verklaard. Toen heb ik ze de verklaring laten zien. Ik zeg, hier staat, leg de eet af. Nee, ja. Niks ervan. Ze hebben niet onder Ede verklaard. Dus... Jullie kunnen hier geen aangifte doen. God. En dat hebben ze dus wel in Noordwijk opgenomen. Daar zijn ze ontzettend dankbaar voor. Ja. Het is gewoon en, een schaakspel, hè, meiden? En ook. de is volgende aangifte die, uh, die zitten we te overwegen. Namelijk uh, aangifte van oplichting. Toe, ge, uh, gefinancierd rechtsbijstand gebruiken. Terwijl meneer dus kennelijk bedrijf in Cairo heeft. Ja. We, gaan, uh, we gaan weer even naar muziekje luisteren. En dan gaan we straks denk ik even contact zoeken met John van der Heuvel. I remember all my life, raining down as cold as ice.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 heel even af, want we hebben John van der Heuvel aan de telefoon. John, goedemiddag. Fijn dat je heel veel tijd uh, hebt gemaakt, want je zit bijna in het vliegtuig. Uh, in John... het vliegtuig zelfs al. Oh, je zit in het vliegtuig, dus we houden het kort. Hey, John, um, ja, de, de, dit, um, de, de afgelopen tijd ben je zeer betrokken geweest, natuurlijk, bij de ontvoerde meisjes. Uh, hoe ja. sta je er op dit moment in? Nou, ja,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 Zoals het zich ja, nu absoluut. ontwikkelt. Absoluut. Uh, ja. Het is zeker niet uniek. Maar er zijn ook vaders he, die diepe zijn van. Uh, andersom. Op, van moeders andersom. die, uh, ja. die je kind mee nemen. Ja, ja, dat is ook eigenlijk. We hebben het over het vaders 50, en moeders. 50, 50. Maar we moeten het eigenlijk hebben over ouders. He. De, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. John, tot uh, slot, want je moet zometeen echt ja. op de lucht in waarschijnlijk. <laughs> um, denk jij dat uh, moeder de recht gaat verdienen die ze verdient?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 Oh, uh, uh, de, de advocaat ja. heeft een vraag. Uh, John, ben je het niet met mij me eens dat het anders was gelopen... als de instanties wel hun werk goed hadden gedaan? Zoals uh, bijvoorbeeld sorry. dat uh, kort gedingvond van 2009. Gijsling, om de vader te gijzen tot afgifte van de kinderen. Als daar wel wat mee was gedaan, was het toch al veel eerder opgelost? Uh, het is absoluut zo dat uh, een enorme bureaucratie en een enorme stroperigheid...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 Okay. Dank voor deze mooie woorden en, en de groet aan alle mensen in Zandvoort. Want ik heb altijd nog een uh, plekje in mijn hart van Zandvoort. Dat is mooi. Dus, uh, ja, daarom is goed. Dank je wel, Sean. Hoi. Goede reis. Hoi. Uh, Hoi.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 Come, let me love you. Come, love me.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 en informatie hoor je hier op CFM Zandvoort, het lokale omroep van jouw regio. U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Jeannette, um, het is echt een hele heftige 16 jaren voor jou. En uh, wat uh, na John uh, zijn programma's natuurlijk, heb jij heel veel media aandacht uh, gekregen rondom, uh, rondom dit onderwerp. Soms ook al op het moment dat je het nodig had ook te weinig. Uh, hoe was het voor jou om daarmee om te gaan. Ja, weet je, uh, nieuws uh, of uh, in de media te komen... dat is natuurlijk niet een dingetje wat je gauw doet... Het is een van de laatste dingen wat je dan uh, probeert uh, ja, te doen. Om toch een beetje je recht te halen. Ja, want volgens mij ben je eigenlijk min of meer gestart bij het programma Vermist, hè? Wat dat betreft. Ja, ik ben ooit ben Jaap Bion Bion Bion Bion. ja, jong Nee, nee, Peter R. De Vries. Ja, we zijn, ik, ben eerst, okay. ik ben eerst naar Peter R. De Vries geweest. September uh, in 2003. September 2003. En, uh, die was klaar om daar naartoe te gaan. Klopt. Al. Na een heleboel overtuiging. Want die zei, het is doodeng daar in Egypte. Die mensen die... Uh, die Zijn te gevaarlijk, maar toen hadden we hem toch zover gekregen om daar naartoe te gaan. En hij stond in de startblok om daar naartoe te okay, gaan. Maar goed, ja. en toen daarna... uh, werd jij zo bedreigd en toen ja. heb jij dat afgeblazen okay. het afgeblazen. Oké, okay. ja, ja ook oh, dat, dat nog, uh, dat krijg je ook nog mee te maken. Ja, want ja. Uh, ja, ja, er werd verteld dat ik ermee daarmee er bezig was. Ja, dan moest ik maar meteen mee ophalen, anders mocht ik ze helemaal er weer terug naar huis en uh, ja, dan kon ik ja. ze helemaal niet meer zien. Dus ja, ja. ja dan probeer je alles ja, dus te bedreigd. Ja. Dus dan, dan doe je dat niet meer. Dan stop je ermee. En mm -hmm. toen ben ik wel met vermist uh, in zee gegaan. En toen zijn we nog een keer naar Egypte gegaan. Ja. Ja. In 2009. Ja. Ja. Maar daar, daar rol je dan ook zo in. Ja. Hè? Want dat ja. is dus waar we net het vorige uur over hadden. Je gaat Pronto. alles uh, ja, je proberen. Ja, om, om maar uh, met de kinderen ja. überhaupt contact te kunnen ja. hebben. Ja, ja. ja. Maar... Um, ja, we hoorden net dus Sean uh, van de Heuvel... die net uh, uh, een, een, een soort situatie heeft afgerond... en met een moeder en kinderen weer terug zit in het vliegtuig naar Nederland. Mm -hmm. Maar fantastisch. Is het, ja, het is heel fantastisch. Maar is het wel zo fantastisch dat we een Sean van de Heuvel nodig hebben in ja, Nederland? Ja, het blijkt van wel. Hè. Dat is een hele goede vraag. Het blijkt wel, want ja. de instanties die doen het niet... Dat, dat, uh, dat wordt mij uh, inmiddels wel Precies. heel duidelijk uh, ja. dat, dat zij niet uh, de zijde kiezen en de juridische zijde uh, van de achtergebleven ouder nee. die de toewijzing van de kinderen heeft. Ja. ja, en dan is het vervelend om op tv nog eens een keertje te zien dat John uh, wordt aangepakt voor zijn goede werk die hij als enige doet voor deze mensen die ja. inderdaad in de steek worden gelaten. Maar waarom wordt die, door wie wordt hij aangepakt? Uh, ja, door de, het was, uh, dat programma van Human... Uh, ik weet niet meer hoe dat programma dat heet. Dat zijn journalisten die hem aanpakken? Of uh, is, is het de Nederlandse staat die hem aanpakt? Of... Ja, er zijn Tweede Kamervragen ja. gesteld. Oh, waarom Buitenlandse Zaken met uh, Van de Heuvel samenwerkt... met het programma ontvoert? En uh, nou, ik vind het echt niet kunnen, die vragen die gesteld zijn. Want uh, hij is de enige die wat doet. Buitenlandse Zaken ja. zit stil tussen... Hoezo wordt hij dan op zijn goede werk aangesproken? Ja, uh, ja maar dan zouden er misschien uh, uh, spelregels of protocollen moeten komen... waarbij uh, wel degelijk meteen ingegrepen wordt als zich zo'n situatie voordoet. Van kinderontvoering, toch? Ja, in het buitenland doen ze het ook. Amerika die laat ook geen uh, staatsburgertjes uh, ergens achter... Uh... Die gaan ze er ook achterna. Die zijn ja, Duitsland. Ook Wordt meteen, uh, Duitsland. Wordt meteen een actie ondernomen. Duitsland want, ook. En, en zo had het hier ook gekund. Ja. Want wij hebben vanaf dag één hebben wij buitenlandse zaken... en de centrale autoriteit om de medewerking verzocht. Die hebben ja. ze op papier gegeven, maar niet in de praktijk. Nee. Okay. En uh, als je dan inderdaad... Uh, als John dan in Cairo is en daar wat moet uh, gebeuren, dan is het logisch dat hij dan contact zoekt met de ambassade om, Absoluut, tuurlijk. om dit of dat te doen. Ja. En dan wordt hij er nog een keertje op aangesproken, terwijl Buitenlandse Zaken en de ambassade gewoon uh, het af laten weten. Ja, het is uh, heel bijzonder uh, hoe. hoe, hoe, hoe dit allemaal in elkaar steekt. Het, het is, moet ik heel eerlijk zeggen... Als, misschien voor jou als advocaten zelfs ook... niet te bevatten. Nee, Je kan echt... er met uh, normale logica gewoon niet bij... waarom het zo is dat jij vijftien jaar lang... hebt moeten strijden voor iets wat gewoon... Jouw recht is. Juist. Wat en gewoon jouw recht, we recht is. we alle Waar... papieren ook hadden. We hadden alle papieren, alles, en alles had gewoon. Ja, precies. Dus het was gewoon worden. jouw recht. En, en je dus recht hebt het van het kind niet he? gekregen. En sterker nog, je krijgt het eigenlijk nu nog, nog steeds niet. niet. Nee, klopt. Want uh, zoals wat ik van José hoor, worden jullie in alles tegengewerkt. Ja, ja en de Dingen de worden achtergehouden, is, uh... hè? uitspraak is toch uh, nog steeds teleurstellend. Want er hoort gewoon negen jaar op te staan. En dat hoort gewoon opgelegd te worden. Nou ja, dat is genoeg... de maximale straf, toch? Ja, maar er ja. zijn genoeg uh, uitspraken voor, uh, voor kinderen voor een kortere periode... waarvoor deze straf al is opgelegd. En ja. dan die schadevergoeding. Hoezo moet cliënten die dat niet kan betalen... in een civiele vordering haar schade vorderen? Ja. Dat is, dat is ook uh, omgrijpelijk. Daar, daar had eigenlijk de rechter ook meteen uitspraak ja. over kunnen. En misschien zelfs moeten, dat moeten doen. Dat durf ik niet te zeggen, maar kunnen doen. Ja, ja, ja. want het was goed de schadevordering. Alle toevoegingen is die, en alle uh, die, die, uh, waar uh, die, over die die die, die, die, die, uh, die Dat smarte geld, zeg maar. Uh -huh. hè? Want dat is het feitelijk. Uh -huh. hè? Zo mag ik het toch noemen, José? Zeker smarte, smarte geld. geld. Ja. Staat dat, is dat ook voor, uh, voor jouw dochters die verminkt zijn? Nee. Nee, voor het leven? Is, nee, nee, dit is allemaal uh, het is alleen voor mij zeg maar. maar hoe zit ja. het dan met je dochters? want die zijn fysiek verminkt. ja, dat heeft uh, de rechter bepaald uh, dat ze daar geen uh, schadevergoeding voor hoeven te krijgen. is hiermee omdat hier geen, omdat ja, geen omdat handtekeningen hebben gezet. omdat we geen uh, ze hebben geen handtekeningen ja, maar gezet. dat is logisch, want ze voelen zich be be bedreigd en, en. nee, niet alleen maar dit. dit is natuurlijk een zaak die begonnen is omdat ze minderjarig waren. ja. en dan mag ik bepalen wat en hoe. ja. En het is net als met dit. Dit ging ook, gaat alleen ook om de tijd dat ze in Egypte waren, dat ze minderjarig waren. Dat ik ja. een schadevergoeding voor ze wil hebben. Ja. Omdat er natuurlijk zoveel leed is aangedaan, uh, ja. psychisch en, en Ja, je ook. zal ze toch in de, in de loop van hun leven moeten gaan opvangen op ja. allerlei mogelijke ja, dat, manieren. Want ze zijn de uh, is ook heel is gewoon helemaal afgewezen. Want de schadevordering die heb ik berekend door te zeggen dat ze al die tijd gevangen gehouden zijn. Zijn ze ook Wat natuurlijk. Het ja. En het bedrag voor gevangenhouding, schadevergoeding voor gevangenhouding in de huis van bewaring ja. is 80 euro per dag. Ja. Dus reken dat uit aan de aantal dagen dat Amber en Jasmin daar heeft, hebben gezeten. En dan kom je uit op 300, ik weet het niet meer zo uit mijn hoofd, maar 330.000 en 315.000 zoiets. Dat was voor hun gevorderd en dat had toegekend gewezen kunnen en moeten worden. Maar alleen omdat ze geen handtekening gezet hebben nu, is dat gewoon afgewezen. Is dat niet een beetje een fars? Ja, ja is dat het ook? is onverteerbaar. Ik bedoel, ja. en, en ook de afwijzing en, en het voetje voor immateriële schade wat aan de moeder is toegekend van 25.000, is ook gewoon onverteerbaar. Want hoe kan je maar 25.000 immateriële schade bedenken voor 15 jaar leed en gederfde ja. levensvreugde. Ja. Ik heb haar ja goed plus dat, uh, dat... Uh, alle alle onkosten die je hebt ja, gehad. met oh, heen en ja, weer reizen ja, met verblijf ja, daar ja, in dat land met ja. uh, uh, zorgen voor, uh, voor opvang voor je zoon ja uh, ik ben veel meer kwijtgeraakt. Ja, natuurlijk ja, ben je, ben je veel meer kwijt er ook onderbouwd met je ja. vliegtuig met stempels in het paspoort waarin al die vliegreizen te traceren ja, zijn. Ja. Dat is helemaal onderbouwd. Ook de immateriële schade voor moeders onderbouwd. Want we hebben daarvoor een uitspraak genomen... waarbij twee kinderen voor een jaar zijn uh, ontvoerd. Daar is immateriële schade van 12.000 uh, voor uh, toegekend. Dus ik heb gezegd van nou, oké, okay, 12.000 keer 15 jaar... dan komen we op een bedrag van 170.000. Dat ja. wat kunnen en moeten worden toegekend... 25.000 is een lachertje. En dat mm -hmm. doet geen recht aan het leed wat mm -hmm. moet is toegedaan. En dat is onbegrijpelijk dat de rechtbank dit zo heeft uitgesproken. Maar gelukkig is de vader in hoger beroep. en zal Dat, dat hopelijk... wou ik net zeggen, ja. Want er hopelijk komt nu natuurlijk hof, een hoger beroep hof, aan. Ja, maar, dat, maar dat geeft jullie dus ook nu nog, toch nog een gelegenheid... om de rechter te overtuigen uh, van... Uh, van, van, van, van ja, Meer straf. Nee, ja, of nee, in, in ieder geval ja. dat, dat, dat jullie beter achterbleven meer, uit. en be toch beter uit gaan komen in deze situatie. Nee. Want ja, ze zeggen dan wel, ik bedoel, kijk het, het, het, het, het, het kwaad is geschiet. Uh, je, je, je moet ermee dealen en dat geld gaat niks goed maken. Nee. Maar het, ik denk wel dat je heel veel geld nodig gaat hebben om een andere situatie te kweken. Nee. Om je dochters hiermee te en je zoon en jezelf mm -hmm. weer een klein beetje een, een normaler leven mm -hmm. op te laten pakken dan dat nu mogelijk is. Ja, nee, want jullie zitten dagelijks. natuurlijk, jouw leven heeft ook niet stilgestaan. Mm -hmm. hè? Je, je, je zit nu natuurlijk ook in een woonsituatie die eigenlijk ook niet geschikt is voor zoveel mensen in mm -hmm. één huis. Hè? Zij kunnen daar uh, toch, dat zou je ook liever anders zien, toch? Ja, Nieuwe ja die start. oudste die is de, door de vader ook uitgehuwelijkd, hè? Dat heb ik ook vernomen, ja. Ja, dat, daar zit je ook natuurlijk nog mee. Ja, klopt, daar zit ik ook mee. Ja, ja, ja dat hangt je ook allemaal nog boven je hoofd. Dat, ja. dat, dat loopt ook nog gewoon door, dat die uithuweling door zou moeten gaan... Terwijl, ja. Hoe oud is ze nu? 22. 22, ja. dus ze is volwassen. Daar heb je feitelijk ja. niks meer, meer over te zeggen. zeggen nee. Als ja. zij daarin meegaat in het huwelijk... Ja. Dan, uh, ja. dan sta je weer machteloos. Ja. Nou, dat, dat heeft ze dus ook gedaan. Ja. Ja. Maar ja, een goede bericht hey, Is ze getrouwd al? Ja, ze is, ja. al. Oh, ze is ja. al getrouwd. Ja, ja, ja daarom ze Daarom, zij heeft ze haar helemaal nooit gezien... Nee. nadat ze terug nee. is gekomen. Ze krijgt, af en toe krijgt ze daar aan de telefoon... Maar dat heeft hij allemaal uh, kunnen bewerkstelligen. Dus je oudste alleen dochter Jasmine... is helemaal niet bij jou. Nee. Alleen je jongste nee, mijn dochter. Al Jasmin is na mijn oudste... drie maanden van de ene op de andere dag bij haar gedumpt. Omdat ze toen ook wel dacht van hij is een beetje vreemd als vader uit gevangenhouding komt in het huis. Dat hij samen met het ontvoerde kind zat. En toen was het ineens mogelijk dat Jasmin van de ene op de andere dag bij moeder werd geplaatst. Dus uh, ja, zo is het uh, gelopen. Maar in feite moet deze zaak nu hopelijk door het gerechtshof goed worden behandeld. Uh, niet alleen uh, voor de recht doen aan deze situatie en aan deze verschrikkelijke, uh, ja, verschrikkelijke gang van zaken. Maar ook voor andere moeders. Want zoals je net al zegt, ze heeft contact met vijf andere moeders. Die gaan door precies dezelfde hel... Ja. En ook precies dezelfde behandeling. En dat ja. kan en moet nu stoppen door... In de toekomst en moet daar anders mee omgegaan door een goede worden. een de uitspraak van de hof waar wij met smart naar uitkijken. Want, ja. Ja, het hoeft niet allemaal zo lang te duren... als de, gewoon de partijen doen wat ze moeten doen. Ja, en ja Dat is het gewoon. Daar gaan heel even naar een stukje muziek. En zometeen komen we met het laatste deel bij jullie terug. Yeah. Uh, prettiest mare I've ever seen. I have to take my word. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll give up my friend. Well, I was up on Stony Ridge.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 catch that horse if i can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 I'm Maar nu zijn we nog steeds bij Zandvoort Lunch bij ZFM Zandvoort. Wat elke werkdag van nou, 12 tot 2 is hier op ZFM Zandvoort. Heeft u een tip voor redactie? Stuur dan een e-mailtje naar redactie. Zfmzandvoort.nl. Wilt u nog reageren op korte termijn mij op deze uitzending? Bel 023 573 0393. We zijn aan het laatste deel van het programma gekomen, Janette en José. Het is een heftig onderwerp. We hebben heel veel besproken. Um, zijn er nog dingen... wat wij vergeten zijn te vragen... en wat jullie echt op de radio willen zeggen? Ja, uh, genoeg eigenlijk. Ja, ja. Zouden we zouden nog wel een paar programma's kunnen vullen. denk ik ook. Maar in ieder geval... we gaan uh, naar een hoger beroep toe. Ja. Daar, uh, dat, dat gaat, uh, heb je al enigszins... een, een, een schatting, José... Welke, in welke termijn we dan uh, praten? hoeveel tijd daar overheen zal gaan? Nou, gebruikelijk duurt het een jaar ongeveer. Dus een jaar? Dat is, uh, ja. Jeetje. Lang, ja, hè? Lang, of veel te de, lang eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ja. Ik denk ook, hoe, hoe is het mogelijk? Want uh, de voorwaarden... Die, uh, die zijn opgeheven... de schorsingsvoorwaarden... voor de gevangenhouding, was het niet zo geweest... dan had meneer meteen... Uh, ja, in de boeien geslagen ja, kunnen worden. Ja, maar dat is niet gebeurd. Nee. Maar... Ja, misschien dat we dat in hoger hoge beroep uh, toch met de advocaat-generaal uh, wel kort kunnen sluiten wat er allemaal mis is gegaan. En dat hij alsnog daar anders mee om kan gaan. Ik hoop het. Gaan, gaan er nog dingen uh, gebeuren in dat jaar waar jullie mee aan de slag gaan op deze zaak? Of ga je puur nu voorbereiden op het hoge beroep? Nou ja, kijk, als benadeelde en slachtoffer heb je een beperkte rol. Je, krijgt, je moet wel toegang krijgen tot dossier en je moet dingen kunnen aandragen. Uh, maar verder ben je niet echt een procespartij. Uh, wij hebben wel, uh, omdat het in de eerste instantie verkeerd is gegaan... hebben wij uh, aangifte van mijnheid uh, gedaan. Die aangifte die zal behandeld moeten worden. En die zal natuurlijk ook zijn uh, rol krijgen in het hoge beroep. Ja. Want de getuige A.D. Charge, de zussen, ja. die mochten verklaren dat er geen sprake was van ontvoering, die zullen dan uh, hopelijk veroordeeld worden voor mijneet. En okay. dat zal dus de zaak wel beïnvloeden en veranderen. Ook het feit dat meneer ten onrechte gebruik maakt van gefinancierde rechtsbijstand, uh, gezien het vonnis waarin staat dat hij twee bedrijven heeft in Cairo, dat zal mogelijk ook uh, zijn uh, consequenties hebben. Maar ja, je hebben. weet natuurlijk niet hoe winstgevend die bedrijven zijn, hè? Want dat zal hij toch ook moeten overleggen, denk ik? Nee, ik denk of dat hij nee? daar uh, helemaal niets over heeft gezegd. Oh. Dat die, dat ik, en ik vind eigenlijk ook uh, een uh, opmerkelijke zaak... dat die advocaten voor hem die toevoeging hebben kunnen regelen. Daar ja. kan je ook je vraagtekens bij zetten. Absoluut. Ik heb het, ik ja. heb telkens heb ik het opgemerkt, maar niemand heeft er wat uh, van gezegd en ja. gedaan. Nee, nee. En uh, ja, dat, uh, dat gaat ons niet aan, wordt, uh, wordt er dan Is niet gezegd. relevant? Nee, is niet relevant. Mm -mm. Maar... Uh, Terwijl je als het nou, nagaat is, uh... dat er zoveel procedures zijn gevoerd... met name door die uithuisplaatsing... waar cliënten zich tegen heeft moeten verweren. Dan heeft cliënten uh, het gijzelingsfondens moeten gebruiken... omdat ze hem binnen een maand al uh, vrij lieten. Om zeker van te zijn dat uh, haar dochter niet weer werd ontvoerd... Ja, heeft ja. het gijzelingsfondens moeten gebruiken. Daar zijn ook al procedures voor gevolgd. Dus er zijn een heleboel kosten gemaakt... Door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor deze zaken. En ik hoop dat dat uh, wordt opgepakt. Want uh, de schade van mijn cliënten. Wordt op, uh, materieel op een hiel gesteld. Door de rechtbank. En uh, meneer die wordt helemaal gefinancierd. In, uh, in al zijn procedures. En uh, geholpen. Nou, dus Het is een, uh, een, een, een, een voortgang geworden. Met, met een heleboel vraagtekens. Ja. En uh, een heleboel onduidelijkheden. En um, ja. Ik. ik ik hoop echt dat jullie tegen de tijd dat het hoger beroep gaat dienen... een, een, een goed pak tegenargumenten klaar hebben. En dat jouw recht gedaan zal gaan worden... in zover dat dat nog mogelijk is, Jeanette. Ja, dat hoop ik ja, ook. Ja. Uh, ja, dingen zijn stuk gegaan en die kunnen ze met de beste potlijn ja, nee, nooit meer helen. Nee, klopt. En, Al die jaren maar, ben ik kwijt en dat is. Uh, het is, het is ja, ook het is, eigenlijk wat het is. Uh, meer wat jij ook zei: het, het, het gaat er ook eigenlijk om dat voortaan bij andere vrouwen die zoiets mee moeten maken... dat ze niet dezelfde weg hoeven te gaan als jij. Ja, niet en de dezelfde andere en moeders die staan er ook, ook achter. achter. Die zijn ook Heel bereid goed. om hier uh, Tweede Kamervragen over te laten stellen. Misschien dat er zelfs een parlementaire enquête over moet komen. Want uh, okay. er, moet, er moet wat gebeuren. Dit, dus uh, dus dat bedoelde niet. ik, jullie gaan niet stilzitten? Nee, zeker nee, niet. Zeker niet. Nee. Okay. Ik wens jullie beide en de andere moeders natuurlijk... Ontzettend veel succes met de met de, met de weg die jullie nog wacht hm. en uh, ja we blijven jullie natuurlijk volgen en uh, recht vanuit ons hart heel veel sterkte Dank in wel. alles wat je nog te wachten staat. Dank je wel. Heel okay. fijn dat we. Dank wel. je wel dat jullie Eindelijk hebben het willen komen. Onderdoen. Nou, Dankjewel. fijn. hebben we graag gedaan. En ontzettend bedankt dat jullie hier hebben willen komen... om het allemaal toe te lichten. Geen ja? dank. Okay. En nee, nou als het ja. nodig is, kom zeker nog een keer terug. Absoluut. Altijd ja, welkom. Dat zou heel fijn zijn. En ja. uh, wij ja. willen ook onze media even te woord staan. Luistert u mee en pak vooral dit verhaal op. Want dat is belangrijk. Want dit verhaal moet echt gehoord worden. Absoluut. Dit was Sandvoort uh, Lunch van deze donderdagmiddag. Uh, uh, volgende week zijn wij er weer. En dan zal vanaf woensdag... Flink aandacht besteed worden aan ondernemerschala 2019. Bedankt voor het luisteren en tot, tot de gaal, volgende heer. week helemaal perfect wow. I've been so many places. Seem so many things, but none quite as lovely as you. More beautiful than the Mona Lisa, worth more than gold. And my eyes have pleasure to behold. You're my latest and my greatest. My greatest inspiration Things never looked clearer Peace within never felt nearer My burn's gone It's turned into a song Tender as a baby's touch I needed you all oh, so much At last, the Lord so light You're my latest And my greatest My latest, my greatest inspiration I plan to give you All that I have I'll be everything, everything you think I am. You make life a joy to live. And I'm thankful, yes, I'm blessed just to know you. I've been so many places, I've seen so many things, but none Quite as delectable as you More beautiful than the Mona Lisa Worth more than gold And my eyes have had the pleasure just to behold You're my latest Tell you, you're my greatest My latest, my greatest inspiration inspire me, inspire me Don't you know it? My latest, my greatest inspiration You just keep on lifting me up now Higher mm. Higher You inspire me De volgende week. Vergeet onze Facebookpagina niet goed toe, toe, toe, toe, toe te voegen. En voor speciale gezinnen hebben wij ook nog een leuke actie op onze Facebookpagina staan. Dus voeg voor ons, voeg voor ons vooral toe. En uh, blijf vooral luisteren. Zet het interessant.